Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In Tanzania zijn zeker zes kinderen om het leven gebracht vanwege hun lichaamsdelen. De slachtoffers waren tussen de twee en negen jaar oud. Volgens Tanzaniaanse media waren bij de kinderen oren, tanden, ledematen en organen weggenomen. Mogelijk zijn ze gedood door mensen die denken dat de lichaamsdelen van de kinderen rijkdom en geluk brengen. Dergelijke moorden komen vaker voor in Tanzania en ook in buurland Malawi. Meestal zijn de slachtoffers dan albino's. Of de nu gedode kinderen ook albino's waren is onbekend. De spanning in de coalitie rond het kinderpardon is hoog opgelopen. Een oplossing voor het meningsverschil over de versoepeling van het kinderpardon is ver weg. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... zijn aan het begin van de avond weer bij elkaar gekomen voor politiek overleg. Vanochtend hebben de coalitiepartijen ook al bij elkaar gezeten... maar het overleg zit muurvast. CDA, D66 en ChristenUnie willen kijken... of de regels over het uitzetten van asielkinderen verruimd kunnen worden. De VVD wil daar niet aan. Woensdag is er een debat over het kinderpardon in de Kamer. Burgers en bedrijven mogen nog een jaar langer gebruik maken... van de subsidie voor zonnepanelen. Het kabinet wil van de huidige regeling af. Op 1 januari volgend jaar zou daarom een soberdere regeling moeten ingaan... Maar allerlei instanties zijn erover met bezwaren gekomen bij minister Wiebes. De minister zegt nu dat er waarschijnlijk pas op 1 januari 2021 een soepele overgang kan plaatsvinden. De Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival is ingedeeld in de tweede halve finale. Die is op donderdag 16 mei, twee dagen na de eerste halve finale. De loting was vanmiddag in Tel Aviv, waar de 64e editie van het festival wordt gehouden op zaterdag 18 mei. Namens Nederland treedt Duncan Lawrence op. Zijn liedje wordt op 7 maart bekendgemaakt. Het weer bui, soms met hagel. Vannacht kan het licht vriezen in het middenland. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met verspreid enkele winterse buien. Het wordt maximaal 5 graden.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 De gisteren voor deze 24 januari. Dank weer aan Thomas de Jong. Met Jong ZFM antwoord. ZFM antwoord, hoe je het maar noemen wilt. Um, dit was een uh, wat uh, oudere nummer alweer van de Aspen Jams. Uh, die jongens die hier ook uh, geweest zijn, ergens. Nou, wat zal het zijn geweest uh, september geloof ik uh, van het afgelopen jaar. Toen uh, kwamen ze een keer even buurten helemaal uit uh, Zwolle. Uh, maar inmiddels zijn ze bezig, uh, dat uh, dateert al van november 2018... met uh, het afluisteren, het maken van nieuwe mm, dingen. Dus uh, er komt wat aan uit Zwolle uh, van de Espen Jams... Uh, en dat betekent dus dat we zeer de oog, oren gaan spitsen wat dat, uh, wat dat er gaat. Want ja, uh, als er nieuw materiaal is, dan uh, zijn we er zeker bij. Uh, dat klopt ook voor vanavond, want vanavond hebben we ook nieuw materiaal. Dat is Tibi Flores. die komt met een regelnechte nieuwe single. Blue November Sky. Uh, maandag is die uh, via de gebruikelijke muziekplatforms op het internet te krijgen. Um, ook een beetje redelijk vers... Maar dat is denk ik alle weken oud. Uh, Moorpark, uh, wat is daar nou het uh, geval? Uh, Moorpark, dat is een uh, tipje geweest van uh, zfm zandvoort collega Dolly de Pierik. Die hier ook uh, programma's doet uh, bij, uh, bij ons. Uh, ZFM Luncht. En uh, zij kwam met uh, het uh, verhaal van Moorpark. En ik ga je wat vertellen. Die jongens die zijn redelijk, nou, dat zeg ik, gewoon popgoed. En die komen uh, waarschijnlijk ook één uh, deze weken... komen ze hier uh, wat spelen. Dus dat uh, gaat ook, uh, er ook uh, le leuk uitzien. Voor de rest uh, zit, er, uh, nou, zit hier vol. Dus ik hou gewoon uh, zoveel mogelijk mijn snaten dicht. Want anders uh, komen we er niet eens meer toe... aan al die nummers uh, die ik uh, genoemd heb op uh, het... Uh, Welbekende sociale media met het blauwe uh, dingetje. Dit is Jorah. I've been searching, searching for a It's frozen on a patch. Come. Let's make this care. Crawl a new shirt and wait for spring to come. Winterhaters heb ik dan goed nieuws. Want dit uh, nummer, uh, dat uh, kondigt de lente een beetje aan. En dat uh, is gauwer dan je al denkt. Want op uh, 1 februari, dan mogen de strandpachters... degene die dus niet een vaste vergunning hebben... ze ook te doen, hoor. Interessant worden over die vaste uh, jaar rond paviljoens. Maar de tijdelijke jongens, die mogen dan om 1 februari gaan bouwen. En dat is voor ons het zijn dat de winter een beetje afgelopen is... hoewel er dan nog een pak sneeuw zou kunnen liggen. Uh, Ruud Houweling uh, had het erover. Ik heb ook een aanleiding om Ruud Houweling te draaien... want er is een EP van de, man, de Beste Man Onderweg... en hij komt uit Zandvoort, woont hier gewoon... eigenlijk vijf straten verderop, van onze studio af. En die EP die heet The Wind Just Blew A Day Away... En daar zullen vijf tracks op uh, gaan komen. Uh, de titel komt uit de song Dead Again. Zo meldt uh, Ruud op uh, zijn Facebook-boekpagina. Uh, en uh, een liedje, dat uh, heeft hij onder andere ook uh, geschreven voor Ricky Kolen. Waar onder andere hij ook een aantal huiskamerconcerten uh, meegeeft. En uh, dat is leuk, want ik heb in september ben ik uh, bij een huiskamer hier in Zandvoort uh, geweest. En daar heb ik uh, tweetal ook aan het werk uh, gezien. Dus uh, ik kan je zeggen, het is heel erg leuk. Bovendien kun, kun je nu al, uh, kan ik nu al vertellen wanneer hij uh, een beetje dat uh, gaat doen. Die EP een beetje uh, gaan promoten. Dat doet hij uh, onder andere op 6 maart in de Rode Bier in Amsterdam. Dat is ook de plek waar bijvoorbeeld Aion... Eh, die kennen we wel van de Circle of Blame. Eh, daar eh, de EP gaat promoten. De Waag in Haan, dat is Dichter bij Huis en de Harmony in Edam. Dus dat is dan weer in de achtertuin van diezelfde en eerder genoemde Aion. Want die komt daar vandaan. Maar goed, eh, die is nu op vakantie ergens. Nou vakantie, gewoon een werkvakantie in Sri Lanka. Dus eh, En of we daar ook nog wat mee gaan doen, dat eh, moeten we nog maar even afwachten, Want het gaat nog wel even tijdje doen of uh, Arjon uh, gaat komen. Over dames gesproken. We hebben ook nog eens een, uh, een ladies night uh, gehad. Ladies only. En dat uh, komt mooi uit. Want dat gaan we nu uh, laten horen. Hier is uh, Sprookjes van Willemijn de Boer. Die sprookjes leek verliefd zijn vaak een was het vaak vooral van manenschijn en roze geuren De mijne sigaretten, bier en zonder een kasteel Maar iets ook wel met jou denk ik en dat is best wel wat ik wil Als een prins op je witte paard kwam je aan En je vroeg me de weg naar waar je heen wou gaan Toch ben je eventjes gebleven Stel je me, gebroken dat je verder moet. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijne. We logen tegen onszelf klaar voor het einde, maar ik heb beide schoenen nog aan.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 Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijnen. Belogen tegen onszelf klaar voor het einde. Jij moet je draken nog verslaan en ik de mijnen. Belogen tegen onszelf klaar voor het einde. Maar ik heb beide schoenen nog aan. Laat er ooit wel één voor je staan. Let's sit down on the green, green grass of home Let's tell each other different stories About nights up in Towers and wat hij hier met zijn band uh, heeft uh, gespeeld. Marvin Day Band uh, met uh, Little Boy. Het uh, was uh, aan het einde van het afgelopen jaar dat, uh, dat ze hier uh, zijn geweest. Dus ook nog niet zo lang uh, geleden. Ik denk uh, anderhalve maand uh, terug. Maar toen zaten we nog in 2018... Um, er gaat uh, wel wat uh, komen van, uh, van de Marvin Day Band. voor uh, de Music, opnames in februari in Leiden gaan ze spelen. 3 februari, 10 februari gluren bij de buren in Delft. Uh, in dan Het Stukafeest, dat is een soort studenten muziekfeest in Delft. Dat is een uh, kick-off. Ik weet niet of dat een kick-off voor het Stukafeest is. Of voor het nieuwe materiaal van Marvin Day. Ik denk dat het uh, voor het Stukafeest uh, geldt. Studio RPL-FM in Woerden. Dat zijn onze collega's al daar. En dan in Zelhem ook bij Radio Ideaal uh, te horen. Dat is allemaal in aanloop naar uh, het nieuwe materiaal... wat uh, Marvin D gaat presenteren. Een van de bandleden, dat is Karsten Ronkers. Die gaan we straks nog uh, tegenkomen, want die heeft onlangs... het afgelopen weekend nog ergens in, uh, in de buurt uh, waar hij vandaan komt uh, gespeeld. Dus die ga je straks nog horen. Dit is iemand die nog moet komen... En ze heeft een onaansprekelijke naam. Maar het nummer dat is wel heel erg mooi. Stijn Klaas van Joel. En dan met die hele moeilijke achternaam. Doe. Dream En uh, ik kreeg ook het uh, bericht uh, middels uh, van Canvas Blanco zelf. Dat ze rond de tiende uh, gaan zij uh, het uh, allemaal uh, doen. Exilio, daar heb ik het over. <coughs> <Dat i> <coughs> en ik verslik me dus weer lekker. Dat is heel fijn. De officiële datum. Dat in ieder geval het fysieke album gaat uitkomen. Dat is wat uh, <coughs> gezegd wordt. Jemig. Ik, uh, sch ik uh, schiet er helemaal vol van dat ik uh, maar weer uh, gauw mijn mond dicht hou. En dit nummer aankondigt Pekt of Stil van Sammerhoes. Ja, we kennen ze natuurlijk van de Rob Tweede voorronde, daar zaten ze in verstopt Maar goed, dit is het laatste werkje wat ze hebben gemaakt. En daarvoor hoorde je trouwens ook nog een nummer van Samaroos. Pact of Steel. Toegekomen aan een volgende nieuwe single. Want die heeft René Vlems achtergelaten. René Flem's was de drummer of is misschien nog steeds de drummer van die Die Blues. Die hebben we ooit nog eens een keer gehad met een uh, soort uh, met, uh, ja, eerbetoon aan 11 september 2001. Daar hebben ze toen een instrumentaal uh, nummer bij uh, gemaakt. Uh, die band die bestond toen uit drie man, drie mensen moet ik eigenlijk zeggen. En een van die drie was Monique Demartol. En nou wil ik uh, even wat uh, kwijt. Daar schuilt nu ja, een uh, dame, uh, een singer-songwriter in de dop mee. En, nu heeft ze een nieuwe single uitgebracht. Die heeft René Vlems achtergelaten begin januari. En zegt, hé, hey, dit is misschien wat voor jullie. En inderdaad, dat is wat voor ons. Um, de dame uh, heet uh, dus, ja, achter uh, Nicky Monroe. Daar schuilt dus Monique Een Voormalig uh, lid van Bastardi Die Blues. Dat heeft uh, daarmee te maken. Maar het is totaal niet uh, dat uh, wat je van Bastardi Die Blues uh, bent uh, gewend. Nee, het is... Totaal anders. En dat moet je maar hier uh, luisteren. Peace of mind. Hier is Nicky Moro. De muziek komt uit alle windstreken vandaan. Uit het zuiden van het land. Het noor, noorden van Limburg, het zuiden van Limburg. Uit, straks uit het hoge noorden van Groningen dan komt het vandaan. En ook uit de hoofdstad, want dit zijn de mannen van Semisterio. En die zijn bezig met nieuw materiaal. Zebriski gaat het nieuwe album heten. En dat komt in april uit. Ja, datzelfde geldt voor deze dame ook. Die komt ook uit Amsterdam. Tenminste, daar woont ze nu. Daisy de Groot en Seto Mabees. I know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 Zij zei van de, de mensen die je ook hier is uh, geweest. Ergens in 2015 uh, langs geweest. Empty uh, Road. Daarvoor zei je toen mijn face van Daisy Ducro. Bracht de tijd op uh, bijna uh, vijf. Uh, wat zeg ik? Bijna uh, vier minuten voor negen. dan hebben we er nog eentje te gaan. En die ene. Dat is een tip van onze radiocollega uh, Dolly Tempierik uh, geweest. More... Park heet de band. En ze komen uit uh, Noord-Holland. Dus dat uh, is uh, een rekbaar begrip, zeg ik dan altijd maar. Uh, geïnspireerd onder andere door Foo Fighters, Coldplay en U2... is dit de eerste single van uh, de heren. En dat nummer dat heet heel erg mooi. On My Way. En we zijn bezig om ze hier naartoe te, te lokken. In een semi-akoestische ja, versie die ze dan hier uh, gaan spelen. We zijn straks terug na 9 uur. Yes. Colors I've never seen